It's your birthday, happy birthday, it's your birthday. Augustus 2023, En dan gaan we gaan eventjes op de chat kijken wie er allemaal zijn. En, uh, oké. Okay. Nou, eens even kijken hoor. Even de chat erbij pakken. Ja, ja. Ja, haha. Oké, okay, de chat. Ja, die heb ik hier wel op de telefoon staan. Wie is, zegt ik hoor je Jaap. Oké, okay, mooi. Nou, daar zijn we dan. Hè? Welkom allemaal uh, en dankjewel Els uh, voor je gezellige uitzending. Dan gaan we even iedereen verwelkomen. Ik kan natuurlijk alleen maar zien de mensen die op de Discord chat zitten. Maar ik weet dat er meer zijn. Uh, Welkom Operator, Dread, um, Sunset, Easy, Marianne Mascotte, Nimus, Gypsy Star... En uh, iedereen die meeluistert en uh, uh, ja, uh, ja wie hebben we hebben allemaal Dirk geloof ik. Ja, Dirk was er ook bij, dat geloof ik. En uh, ja, iedereen die dus uh, niet op de chat zit en alleen maar luistert, jullie ook allemaal welkom. Ja, <laughs> daar zitten we, jongens, de meisjes. Goed, nou, het was. Maar eh, wel het weertje wel, Vandaag was het wel droog, maar een beetje. Ja, bewolkt. Af en toe scheen de zon. Als de zon eenmaal scheen, dan was het wel lekker, hoor. Maar als er even de zon weg was, dan was het best wel, wel koud, hoor. Ja. Oké, okay, hey, Yipsie star, hey, Jaap, zegt ze. En Sunset, die zegt, hey, mascotte. Ja. Je bent luchtig, Jaap. Luchtig. <laughs> wat bedoel je daar nou weer mee, luchtig? Ja, luchtig. Ja, wat is dat nou weer voor een term? Nooit van gehoord. <laughs> Uwe doorluchtigheid, majesteit. Uwe doorluchtigheid. Dan maak ze zo'n diepe buiging met zo'n sierlijke hondgebaar, weet je Uwe doorluchtigheid. luchtigheid. Ja, ja, ik zie het al, zeggen. er komt terug uh, Willempi, Willem koning Pils, die komt dan de straat in. Uwe doorluchtigheid luchtigheid, welkom in onze buurt. Zo, de mythe op. Dan ga ik niet eens kijken, blijf ik gewoon binnen als hij uh, langskomt, weer, uh, koning Pils. Hè? Je weet wat ik bedoel, hè. Dus uh, koning Pils, oftewel, Willem-Alexander, Ja. Oké, okay, maakt niks uit. Ik heb persoonlijk niks tegen de mannen gaan joh. maar ik heb helemaal niks met het Koningshuis. Dus, nee. Maar goed, hier vanmiddag overwekend zondag en best warm en de zon zegt hier precies daar. Maar schotten ze zegt haha, als je radio met geur had, dan konden we hier ruiken, ja. Nou, zal ik even mijn oksel voor de microfoon houden. Goed ruiken bij het lu Luidspreker. Ah, heerlijke. Het ruikt frisse limoenen geur. Ja. Limoenen geur, Limoenen? Limoenen? Ik heb niet eens limoenen in haar. Er is ook geen zeep die ernaar ruikt. Of deodorant die ernaar ruikt. Gewoon zeep. Batsch nou ja, badschuim, Wat is dat van dat bad. Uh, Bij zo'n vloeibare zeep wat je gebruikt onder de douche. Dat, dat gebruik ik altijd om me mee te wassen. Ja, ja, ja jongens, ja, af en toe moet je in bad, hè? Nou ja, af en toe. Um, elke dag douchen ze ook niet goed, dat legt er Je kan best elke dag douchen, dan moet je alleen geen zeep gebruiken. Gewoon één keer in de week gebruik je zeep. En de rest van de, de week doe je het maar gewoon met water of zo. Ik doe altijd zeep, hoor. Niet veel, gewoon een beetje en dan... Uh, Zeep ik me in, dan spoel ik het af en de rest, ik ga niet nog drie, vier keer met zee doen. Maar dan euh, zeep ik me eerst goed in, dan spoel ik me goed af, zo wil even lekker dat water langs mijn hoofd en langs mijn lichaam laten stromen. En dan is even, even omdraaien zo, nou en dan is even lekker zo'n tijdje, even een paar minuutjes zo lekker met mijn ogen dicht, zo met mijn kop onder die warme euh, waterstral en dan denk ik, ja, nou vind ik het wel weer genoeg vijf, zes minuten en dan denk ik eens dus even dit wordt een beetje te duur hup, kraan dicht, afdrogen, aankleien en wegwezen ja, zo doe ik dat dan <lacht> nou, stond ik al wel eens een kwartier onder hè? stond ik een kwartier onder de douche tegenwoordig zes, zeven minuten vijf minuten vind ik net iets te kort. Zes, zeven minuten, zo en dan. dan gaat hij uit, maar vroeger... Ik heb wel eens gehad dat ik er een half uur onder stond. Zo dat mijn moeder op de douche deur klopte van... Hallo, zijn uh, er nog onder? Hallo, uh, uh, uh. Ja, dat kost natuurlijk geld. natuurlijk hè? En als uh, al mijn broers, mijn moeder en mijn vader... allemaal een half uur onder de douche bleven staan... dat is uh, zeven keer uh, een half uur... En dat elke dag, nou, dat gaat een flink in de gasprijs lopen, hè? dat snap je natuurlijk wel want Toen was de gas zo goedkoop, maar ja. Ja, een gezin met zeven personen. Dat oh, wordt natuurlijk een, een, een dure rekening aan het eind van de maand. Toen is het eind van het jaar, dan kun je bijbetalen. Toen was het nog uh, GEB, een gemeentelijk energiebedrijf. Ja. Toen betaalde je geen BTW. Want dat is natuurlijk een, een, een, een overheidsbedrijf. Hè? Vroeger althans. En Eneco heeft naderhand het GB voor, uh, voor een kwartje overgenomen. Ze ja. zijn helemaal gek joh. Dat hadden ze nooit moeten doen. Al die nutsbedrijven hadden ze lekker in overheidshanden moeten houden. En dat geldt ook voor het openbaar vervoer. De bus en de tram en de treinen, metro noem maar op... De OV hadden ze lekker de overheidshanden moeten houden. En uh, ja, dat is net als de Rijkspostspaarbank, de Giro, hadden ze ook nooit moeten verkopen aan de ING. Toen werd het postbank. Ja, En daar hebben ze na de Postbank ook alweer opgeheven. Dat is alleen maar ING. Hadden ze nooit moeten doen. Want wat is er mis mee als je een staatsbedrijf hebt die bankzaken regelt naast particuliere banken. Want die had ze toen ook. Je ja, had de, de Rafaïnse bank. Je had de, de Boerenleenbank, die zijn samengegaan. Dat is sa eh, toen eh, Rabobank geworden in 1970, als ik het goed heb. Nou ja, dat is de Nutspaarbank. Ja, dat is nou, nou weer VSB-bank of zo. Dat is ook weer opgegaan in ABN AMRO. Ja, dat, ABN AMRO was vroeger ook twee aparte banken. Is ABN AMRO geworden. Ja jongens, er is allemaal fusies. Je hebt de Volksbank, ja, die heeft meerdere uh, banken onder zich. Zelfs de ASN Bank, dat is een uh, milieubewuste bank. En dan heb je de Volksbank, je hebt uh, nog wat. Ja, dat is één uh, soort, uh, ja, het zijn allemaal bedrijven, die vallen allemaal onder de Volksbank. Dat is meer een sociale bank hè, eigenlijk. Dat is ook wel particulier, maar in Duitsland hebben ze ook een volksbank. Ik weet niet of het dezelfde bank is. Maar uh, ja, het zal wel een staatsinstelling geweest zijn. Het is namelijk particulier geworden. Helaas pindakaas. Ja, de PTT was vroeger ook een staatsbedrijf. Nou, dat, is, dat bestaat niet meer. Uh, KPM dat is nou een uh, koninklijke PTT in Nederland. is nu een particulier bedrijf. En de postafdeling is de PostNL geworden. Is ook niet meer van de overheid. Dom, dom, dom, dom. Hadden ze nooit moeten doen. Ja. En toen hoefde je ook geen btw beta te betalen over je telefoontrief. Alhoewel het toen wel veel duurder was als nu. Hè? Kijk, toen die mobieltjes pas inkwamen. Zo eind jaren 90, begin 2000. Als het mobiel bellen veel duurder dan het vastbellen. Maar nu is het andersom. Nu is het vastbellen weer duurder. dan mobiel bellen. He? Je hebt een abonnement voor een paar tientjes. en dan kun je 24 uur per dag. Oeh, uh... oh, sorry hoor, ik moest even niet. Uh, dan kun je. <laughs> sorry hoor. Ja. <laughs> en uh, ja, dan kan je dan. Kan je dan uh... Onbeperkt bellen, onbeperkt internet voor, voor een paar tientjes in de maand, jongens. Wat is het? Eh, nou ja, ik heb dan 12.000 mb per maand. En voor 2 euro extra kan ik onbeperkt bellen, sms naar sms doen, bijna nooit. Dat is ouderwetse, dat doe je niet. Dus dingen die ouderwetse zijn, moet je mee doen. Mee kappen, je moet gewoon met je taart meegaan. Dus dat doen we WhatsApp. Whatsappen, nou ja, je moet, moet niks natuurlijk, maar WhatsApp doe ik. En bellen, ja. niet vaak, maar soms dan bel ik wel eens, ja. En dan zeggen mensen wel eens van, waarom heb je niet op mijn Whatsapp bericht gereageerd? Ik zie je kunt toch bellen? Ja, als je me niet via Whatsapp kan bereiken, dan kun je de bel in me, toch? Ja, heel simpel. Dan je, Hee, buh, buh, buh, buh. lopen ze te zeuren van, ja, waarom... Uh, reageer je niet op mijn WhatsApp-bericht? Ze nou, dan bel je me toch? Nou, dan hoor ik hem overgaan. Nou, dan neem ik op en zeg, hallo. Ja nee, Appie, hoe? Zeg het eens. Ja, hallo. Ja, Appie, waarom? Je, eh, reageer je niet op mijn WhatsApp-bericht? Ik zeg, omdat ik het, het, de, de, de dingetjes aan het doen ben... en dan heb ik geen tijd voor. En als je me nou gewoon belt, gewoon... Hè, dan neem ik gewoon op. Snap je? Kan je dat dan beter doen? Dus dan weet je het voor een volgende, volgende ja. ja. Oké. Okay. Zullen we dat afspreken? Ja, oké. Okay. Is goed, ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Je hebt niet van niks een telefoon in je zak. Toch? Als je in de jaren zeventig zou zeggen: Ik heb een foto gemaakt met mijn, met mijn, uh, een foto gemaakt met mijn telefoon. Dan verklaarden ze je voor gek. Zul ik hier nou een foto maken met je telefoon? In 1973, hè? Vijftig jaar, jaar geleden. Ze hadden wij even gek verklaard. Ze toen zou zeggen, ik ga je een mailtje sturen. zo een mailtje, wat voor mailtje. Ja, via internet. Internet, wat is dat nou weer? Een Het veel. bestond toen nog niet? Ja, bestond wel. Tuurlijk bestond het wel. Maar internet is zo oud. Zo nog oud als wat we denken hoor. Alleen het was allemaal, ja, wat, wel wat minder mogelijkheden als nu, oké. Okay. Maar in de... Het, de NAVO in de Koude Oorlog die, die, uh, konden al mailtjes sturen naar elkaar had een apart netwerk en dan konden ze elkaar mailtjes sturen of uh, tekstberichten op uh, pagina's, maar nog geen foto's ofzo, dat ging nog, toen nog niet. En eh, nou, toen eh, universiteiten die hadden een soort netwerk opgezet via de telefoonlijn. Dat ze pagina's konden verzenden. soort, eh, ja, wat, kan het vergelijken met uh, een soort chatbox ofzo. Ze konden ze elkaar berichten sturen en uh, ja, en die, en die konden dan hele teksten verzenden naar elkaar toe. Om kennis uit te wisselen. En toen dacht die, uh, die knakker van Microsoft, hoe heet die man ook? Ja, Bill Gates. Die dacht: hé, hey, als ik dat nou samenbind, e-mailen en dan hebben we, ja, dan kunnen we dat uh, voor het publiek uh, maken dat mensen kunnen communiceren via computers. Ja, en die heeft dat dan samengevoegd. Dat is zo in jaren negentig geweest of zo, begin jaren negentig zo. Eh, want de Microsoft bestaat al sinds 1975, toch? dus kun je nagaan. Die heeft dat al samengevoegd en dat is op een gegeven moment steeds geavanceerder gegaan. Mijn eerste computertje die had ik in uh, 2000, in mei, nee april 2000. Mijn eerste computer waar internet op zat. Een tweede handje. En het geheugen uh, was net zo groot als een hele cd-schijf, 650 mb. En dat was het. En daar kon je het meedoen. Toen kon je alleen nog maar internetten. En via uh, de telefoonlijn. En je kon uh, via Casema. Via de, televisie, uh, de kabeltelevisie. Kon je internet, Alleen als, uh, als je meerdere buren had die ook op Casema zaten. Op de kabel. En die zetten een computer om. Dan trok die bij jou de snelheid naar beneden toe. En hoe meer mensen erop gingen bij jou in de buurt. Hoe trager de internetverbinding was. En dat had je niet via de telefoonlijn. Maar dan moest je wel inbellen. En dat kostte natuurlijk telefoontikken. Had je zonnet, planet had je. Wat had je nog meer? Zonnet, uh, planet. Je had ook het net. Dat was zeg maar de Nederlandse versie van Facebook. Het net, die heb ik ook nog gehad. Het net. Ken je dat nog? Dat was een KPN geloof ik. Het net, ja. Dat heb nog gehad, ja. Dat ja, is allemaal te gegaan, helaas. Maar ja, dat eh... ja, dat is een als eh... ik had toen een, een pagina, dat heette GeoCities. Dat ging via yahoo.com. GeoCities, dan kon je gratis websites bouwen. Gratis websites, ja. Ja, vraag maar om red, red en dan zo. Operator, Ik ben er nog veel meer verstand van als ik. Nu kunnen jullie nog veel meer daarover vertellen. En uh, ja, ik ga eens even op de chat kijken. Want ik weet zeker dat er op gereageerd wordt. En dan uh, kan ik dat eens voorlezen. Wat, uh, dan kijken hier als je vega eet. Maar één keer per week doucht. Veel water gebruikt als een wilde. Nu niet meer door een watermeter. Oh, ik lees twee dingen door elkaar. Dreddred schrijft, als je vega eet, maar één keer per week doucht, kan je van tijd tot tijd zelfs een vliegreisje maken van dat geld dat je overhoudt. Wel, ja. En Dirk schrijft, als je voor een vast bedrag kon je zoveel water gebruiken als je wilde, nu niet meer door de watermeter. Dipsis zegt, de regiobank had je ook nog. Ja, maar die bestaat nog, hè, de regiobank. Gezondheid, zegt Mascotte en Dirk die zegt... ...ik heb boven nog een telefoonmodem liggen. Ja, je weet maar nooit als we ooit een uh, culturele terugval krijgen. Kun we hem zo weer gebruiken, die telefoonmodem. En dan zit ik hier nog iets te lezen. Tom, ik doe ze zo kort mogelijk en meestal maar twee of drie keer per week. En Elsie heeft een artikel uh, uh, geplaatst op het internet... Aarde dit jaar, een dagje later, door voorraden. heen. Maar dat is geen... Zoals de scène steeds eerder in het jaar. En Nederland doet het nog slechter dan het wereldgemiddelde. Het viel die dag al in april. Dat heeft met het milieu natuurlijk te maken, hè. Ja, dan valt met scherm weg. Oké. Okay. Uh, ja, steeds Ja, ik ben er ook een opname van aan het maken de vorige ging niet goed de opname was al gelukt maar ik plaatste het op mijn website die podcast van, van de vorige uitzending van vorige week en dan moest je via Google inloggen om hem te kunnen luisteren ik, dacht, Hé? ik dacht, oh, heb ik wel wat fouts gedaan maar ik ga nou kijken of ik het nou zonder kan dat je gewoon, want het is niet mijn bedoeling dat je moet inloggen je moet gewoon als je hem aanklikt gewoon kunnen luisteren. Want het is voor iedereen. Ik bedoel, Er zitten geen kosten aan verbonden. Het is toegankelijk voor iedereen die het horen wil gewoon. Ridder Radio is ook voor iedereen. Dus ja, als ik een podcast maak, terwijl ik nu aan het uitzenden ben... dan is het de bedoeling dat ook iedereen mijn podcast kan beluisteren. Niet alleen maar live via Ridder Radio, en dat je op mijn website... Moet inloggen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Iedereen moet kunnen luisteren. Dus ik ga het vanavond weer proberen na de uitzending. En kijken of je dan niet hoeft in te loggen. Want ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan. De instellingen, want ik had de uitzending van 14 juli. Die staat er nu op. Die heb ik opgezet. want die had ik vergeten erop te zetten. Die heb ik er nu dan op staan. Die kan je wel zonder in te loggen beluisteren. 14 juli was dat, hè? ja, 14 juli. Vrijdag 14 juli was dat. Nou, vorige week was het 28 juli. Nou, die, uh, die kwam je wel beluisteren, maar dan moet je via Google in inloggen. Hè? Ik denk, maar dat is niet de bedoeling. Nee, nee, ja, ik kan wel luisteren. Maar, ja, als je inlogt, is is raar. ik vind het raar. ik heb ik nog nooit gehad, niet. Ik denk dat er soort bevaardiging op zit. Ik weet wel als ze via YouTube een filmpje plaatst. En je wilt dat niet iedereen het kan zien. Dan sta je niet in die rijen. In die, in die kanalen dan, die je dan maakt. Maar als je de, de url adres hebt. Dan kan je wel kijken. Maar hij staat alleen niet in het lijst. Maar als je de URL weet. Dan kan je wel kijken. Maar je kan hem ook zo zetten. Dat alleen de maker. Degene die hem geplaatst heeft kan zien. Dat kan ook. Dan kan niemand hem zien, alleen jij. Nou ja, ik doe, als ik iets maak, dan wil ik dat anderen het ook kunnen zien alleen. Ik doe het dan zo, dat als jij het adres hebt, kan je het zien. Heb jij het adres niet, dan kun je zoeken als een wilde man. Maar je kan hem nooit bekijken of iemand moet jou dat adres geven. Dan kan je weer wel kijken. Maar je hoeft niks voor in te loggen. Maar met dit geval... Uh, met die podcast van vorige week, moest je inloggen op, op, uh, op Google. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Hm, dat is wel heel erg, erg, erg raar, ja. Ja, het is uh, heel frappant. We eens even kijken of Danny er eigenlijk er nog bij zit. Want... Ik dacht dat Danny uh, voelde zich geloof ik niet zo lekker. Ik had een... Uh, wat heb je van hem gekregen dat hij zich niet zo lekker voelt. Dus je hebt kans dat hij wel luistert, maar niet op de chat zit. Dus Danny, jongen. Dus uh, ja, als je luistert tenminste, ja. Um, ja. Ja. Hé. Ja. Ja, lachen jongens. Tot hey. die. Sommige mensen hebben leuke foto's bij hun profiel gezet. En dan kijk ik naar Marianne bijvoorbeeld. Ik denk, eens, Marianne, is die blond dan? zie ik hier een zwarte... Of een microfoon is dat, zoiets. En dan zie ik hier... Oh nee, nee, nee, dat is een uh, man met een mondkapje op. Oké, okay, maar dat is niet... C CPR zelf, denk ik, maar goed, dat maakt niet uit. Nou, dan zien we dan, uh, Hugo de Groot. Oh nee, dat is het red, red. Nou, van Hugo de Groot. En ik zelf. Ja. Radio ja, Hobby for You.nl. Oké, okay. dat ben ik dan. En de mou. <laughs> Wat is dit? De Oh ja. <laughs> dat is een hele aparte. Even easy. Kijk hoor. Dan zie ik er wel iets van. Allemaal bomen en een lucht. Maar Rianne. Gewoon een vingertje. Zo'n popje met blond haar. Met handjes. En een rood eh, Sumpje, aan. Blond, hoge blond haar. Blauwe ogen. is dus een vinger is dat. Een verklede vinger. En dat is wel die reclame van die telefooncompagnie. Een mascotte met twee bietplantjes. Oh, oh. En wat hebben we hier? Nou, anyway. oh, dat is ook een uh, leuk profieltje, ja. Egyptische daar natuurlijk. Ja, die staat er ook zelf op. Oké. Okay. En dan hebben we een fles is dat nou ja. Een man met een hoedje en een t-shirt. En de rest is allemaal offline, of ze zitten te luisteren. Pakkoloek. Niet iedereen die op de chat zit, of, of die niet op de chat zit, wil niet zeggen dat ze ook niet luisteren. Mm -hmm. Tom die zegt dat hij gaat slapen, wel te rusten. En tot donderdag, met Dirk natuurlijk. Nou, Tom wel te rusten jongen, leuk dat je meegeluisterd hebt. En tot donderdag dan maar. Donderdag zit ik natuurlijk in Friesland. En vrijdag ga ik gewoon vanaf de boot uitzenden. Uh, dan neem ik mijn computer mee, verleden jaar was ik hem vergeten, maar dit keer denk ik eraan. Uh, met mijn microfoon erbij natuurlijk. En uh, natuurlijk moet ik mijn oplader meenemen. Want uh, dan ga ik gewoon met elkaar uitzending Met Danny erbij, gezellig. En, uh, ja, gezellig jongens. Het is om de rand alweer vijf voor half twaalf, jongens. We zijn alweer 25 minuten verder. En uh, ja, ik ga toch eens even een check. Ik heb hier lekker. Lekker bier. lekker Ja, mm. ah, lekker. De klok. Dat is. Uh, lekker biertje, de klok. Half een liter. Lekker koud uit de koelkast. Nou ja, dan smaakt lekker, het lekkerste als een biertje een beetje koud is, hè. Ja, gisteren was ik jarig, zo weten jullie wel, hè. Ik was gisteren jarig. <lacht> ja, jongens, ik was gisteren jarig. Erg, hè. Ik was jarig gisteren. Ja. Ik was gisteren jarig, hè. Pot voor drie. 64 ben ik oh alweer. Ja. Nou jongens, nog drie jaar werken. En dan, eh, dan mag ik een handje ophouden. Nou ja, daar ben ik wel jaren voor gepaard, vanaf, vanaf mijn achttiende in jaar. Dus hè, vanaf 1977. Had ik mijn uh, pensioen opgebouwd. Zo dus had het nou eens tijd om, nou eens een keer eh, te zeggen tegen vader, als je staat: betalen jij. Hm? Ja, want de EU, die, die, die vieschrikken in Brussel, die zijn gemeen hoor. Die willen ook onze pensioenen, willen ze ook me bemoeien met onze pensioenen. Zeggen ze, hier dat geld. Zegt, zegt Timmermans in Brussel, hier dat geld. Hallo, we gaan de landen Het juiste adres. Uh, Els, dank je wel. www.rinschoolreinswijk.com Oh, .com Ja, ja. Ze, ze geven ook les met andere instrumenten. Hè. Dus niet alleen bas, gitaar. Maar ook piano, gitaar, drum. Uh, keyboard geloof ik ook nog. En als je daar die winkelstraat loopt. Dus dat heet De Herenstraat. Dat is in Rijswijk. Zuid-Holland want je hebt meer Rijnswijk. Rijswijk Zuid-Holland is dat, vlakbij Den Haag. Het is hier uh, nou, een kwartiertje lopen, ja, ongeveer. Een kwartiertje lopen hier vandaan. En uh, het mooie is, uh, je betaalt een niks bedrag. Wat weet ik niet meer, maar het valt wel mee. En kan je een keer niet, dan, dan wordt dat bevroren... Vroeger was het gewoon kwijt, als dus ze vroeger uh, ja, les gaan ze gewoon pech gehad... En nu is het met deze school zo. Dan een soort pre-pay kan je zeggen. Dan, uh, heb, je dan uh, ja, heb je zoveel lessen. En uh, ze treden zelfs uh, één of twee keer per jaar op. op als je dan zo flink geoefend hebt. ik ben een half jaar fijn ik. kan wat spelen. Dan uh, geven ze zelfs optreden. Ze kan je meedoen. Als je dat wil. En... Uh, en ik denk dat er ook wel bandjes gevormd worden, denk ik, door daardoor. Dat is wel leuk natuurlijk. Dus, nou als je dan door die winkelstraat loopt, dat is een oude, oud centrum, met een oude kerk in het midden. Het is echt nog een dorpskern van vroeger. En dan heb je dan dat dus ze dan die muziekschool binnenloopt. Het is gewoon een muziekwinkel in het begin. Dat is, het is niet zo groot hoor. Klein muziekwinkeltje. En dan loop je naar achteren door en dan kom je in de muziekschool, dat, dat hoort bij elkaar. Dat ik dacht eerst gewoon een, uh, een muziekwinkel was, dus ik ging een keer kijken en ik dacht, hé, hey, leuk zaakje. En ik geloof dat hij er ook pas twee jaar zit of zo. En ik ga kijken, hé, uh, ja, een leuke muziekschool. Toen ben ik daar in gesprek geraakt en dus zo heb ik het uh, keyboardje gekocht voor 16's, dus dat ding doet het hartstikke goed. Hartstikke leuk dat ding. Dus, uh, ja, en uh, dat voor die 60 euro, jongens, dat, uh, zie wat dat ding allemaal kan. En uh, ja, en ik kwam zo in gesprek en uh, ik zie er een basgitaar staan voor 200 euro. Ik heb hem niet gekocht hoor. Maar ik zei, nou, joh, uh, geef je ook. Ja, uh, we geven ook basgitaar. en dus, Oh. Leuk. Dat hebben ze het een en ander uitgelegd en zo verteld. Nou ja ik wil een proeflesje doen bij jullie, dat ja, is goed. En als het bevalt, dan wil ik wel lessen. Oké. Okay. Ik zei, ik heb alleen geen basgitaar. Ik zei, ja, je kan hier eentje lenen met die proefles. Ja, ja, het is nou geen kwaliteit dat je zegt. Hè. Het is geen professionele kwaliteit voor 200 euro. Maar goed, om te beginnen is het een leuk dingetje. Maar ik, heb hem niet ik ga hem niet kopen. Op het oog. Uh, ietsje duurder maar. Het is dan uh, ik meer een akoestische uh, basgitaar die je ook op een versterker kan aansluiten. Ik hoef niet altijd maar een versterker aan te doen. Weet je. Ik heb wel een elektrische gitaar. Ik heb ook uh, twee akoestische. En daar speel ik eigenlijk veel liever om. Dan hoef die gitaarversterker niet aan te zetten. Of tenminste een combi versterker is daar eigenlijk. Want ik denk, ja, dan moet die versterker aanzetten, jongens. Denk om de buren, weet je. Daar kan ik overdag kan rustig op doen. Maar in de avonturen doe ik het liever akoestisch en dat geldt voor mij ook. Met die bas, basgitaar. Een akoestische elektrische basgitaar. Zo'n ding met zo'n klanggat erin. En die kan je ook even op een gitaar of een combi versterker aansluiten. Dat kan met die basgitaar. Kan ook met die akoestische gitaar van mij. Kan dat ook, maar ik doe het nooit. Want ik vind het zo ook wel prima. En die elektrische speel ik heel weinig op. Heel weinig. Daarvoor zit hij er ook zo nieuw uit. Want ik speel daar bijna nooit op. Maar ik ga hem ook niet weg doen. Want dat vind ik zonde. Dat weet ik dat ik hem morgen gespaard van heb. Dus nee, die ga ik echt nooit weg doen. Dat heb ik al vanaf 1996 een keer na En eh, van het merk Epiphone, Misschien zeg je dat wat als een zustermaatschappij van Gibson. Gibson dat is niet te betalen, dat is een hele dure als je een goede tweede wil. Een Gibson, dan ben je zo duizend euro kwijt. Nou, sorry, maar dat vind ik toch best wel veel geld. Voor de helft van dat geld heb je een hele mooie nieuwe Epiphone. Nou, die heb ik toen ook nieuw gekocht, maar dat praat ik wel over 1996. Hè. Dus even een tijdje terug, natuurlijk. En die heb ik nog steeds. Een heel enkel keer speel ik je wel eens op, ja. Maar oefenen doe ik liever op een akoestische. Dus vandaar dat ik ook een, een akoestische basgitaar wil hebben. Dus... Ja, je kan op een elektrische toch ook gewoon spelen zonder sterker? Nee, nee, vind ik niet. Dan moet echt een ako akoestisch apparaat zijn. Met zo'n zo klankgat erin, dat was met een gitaar. Of een of ukulele, oftewel ukulele. Er zit ook een klankgat in. Elektrisch is leuk voor af en toe. Maar ik ben meer van. Uh, ja, zonder stekker. Hey, hey. Dat is wel handig op de Ridder Radio dag. Hè. Als iedereen uh, zo die stekker erin hebt. Tjoep. Hey. Nee, hey, geen stopcontact, geen stroom, oh daar staat ja apje voor aap. Oh, wacht even. Hé, hey, ik heb mijn akoestische bij me. Kan ook. <laughs> ja, hé. Hey, dan neem ik hem misschien een keer mee, weet je. Ja, ja, niet dit jaar hoor. Ik weet niet of dit jaar nog een redderadiodag komt. Dit jaar niet. Maar volgens mij als ik wat kan spelen, als ik aardig geoefend heb, dan uh, neem ik hem mee. Dus uh, ja, leuk. Want we hadden nog niemand die bas speelde geloof ik, basgitaar speelde geloof ik. Toch? Nee. Nou ja, weer, dat uh, scheelt weer ja, leuk. Een beetje improviseren of zo, weet ik het. Ach, we zien wat tegen die tijd We zitten nu nog in 2023. En voordat het 2024 is, nou, het gaat sneller als je denkt hoor. Een komt dus nu ook een klankgat. Zo binnenkort een Dutcher redo. <laughs> Jips staat. nou een klankgat. Nou ja, een kont is zo nu en dan ook een klankgat. Als je erin roept, dan roep je... Hallo, ho, hallo, ho, wie is hier gereisd? Hallo, homo, homo, homo... Ja, daar zeg ik niks. Maar goed, eh, dames en heren, de ECHO-put, sluiten we de ECHO-put. De bedreigingsgene... Mijn dreigingsbescherming staat aan. Oh, ik zie een maan. Ik zie een maan op mijn scherm. Elke keer zie ik een ander plaatje, weet je, op de achtergrond. Dat vind ik ook storend. Want die wil ik helemaal niet. Want die komt van het internet af. Dan heb ik het over mijn telefoon, hè. En die wil ik niet. Ik heb gisteren filmpjes van de Dijks mama zitten bekijken, zegt de daar. Dat circulaire breathing is nog best ingewikkeld. Oh, jij hebt een diggery doe gekocht. Ah, le, leuk joh. Ja, dat is wat, eh, wat dingen ook doet, hè. Nou, ik bedoelde eerder dat ze dan een scheet uitkomt, Jaap. Oh, aha, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dat, dat is dan ook een klankgat, inderdaad. Dat is ook geluid, een scheet. Is in feite ook geluid. Alleen bij de een klinkt het dan zo. En bij de ander weer zus. En uh, ja, en, en uh, je kan het uh, rekken hè, door een beetje te knijpen met je, met je poepertje. Dat die dan wat langer duurt. Maar dat is de toonhoogte weer wat groter. En oh ja, ik heb nog wat leuks gekocht. Via Netu, uh, die Chinese website. Wacht dus even, ik ga eens even, ik ben zo even terug. Binnen één minuutje ben ik terug. Een paar eurotjes, een groot 7 euro of zo. 7 à 8 euro. Ja, Hij raadt is wat ik <lacht> hi, hi, hi. ja Hij raadt is wat dit is. Ja, nog eens even kijken hoor. Ik heb, uh, klinken jullie dat niet bekend? Dit. Ja, wat is dit? Wat horen jullie? Oh. Nou, jullie mogen zaaien. <treeks in de lucht> Je lacht hier toch rot, jongens. Merkelijk hoor, wacht even. zwemmen in het water spelen, maar. <laughs> Wat zou dat toch voor een instrument zijn? Een blokfluit, inderdaad. <laughs> nee, hij is van plastic. Dat <laughs> een heel mooi en dieper geluid. Dat klopt, hoe groter, hoe mooier en dieper geluid. Ze hebben. Hij klinkt goedkoop, zeg maar. Ik vind neus, neusfluitjes, ja, die heb ik vroeger ook gehad, zo'n neusfluit heb je ook nog een blokvlaar liggen, een echte honar, daar heb ik zelfs nog een mondharmonica van, van Honor. die heb ik al heel lang hoor ik heb een 1982 gekocht en ik heb er in 2019 ook eentje gekocht en dat is dan een, een, een, een C een C uh, mineur maar deze is gewoon een plastic van 7 à 8 euro Ja, klinkt goedkoop <laughs> ja, ik vond het wel grappig nee die ga ik kopen. Verder jullie gehoor niet verder knallen. Nou, eentje dan, één klein liedje. ja, een liedje. Het is meer voortstuwing van geluid. Ongecontroleerd geluid. Vingers uit de oren graag. Niet te dicht bij de spieker zitten, dat om ter voorkoming van gehoorschade. Zo vals als een kraai. Zo vals als een kraai. Maar wel leuk, ja, ja. Gewoon een kwestie van de oefening, ja, ja. Er zat zelfs een papiertje bij met, uh, met hè. Dus dat gaan we gewoon een beetje uitvogelen hoe dat zit. Dat vind ik juist leuk om mezelf op ontdekkingen uit te gaan. Ik vind nusslaartjes leuk. Ik heb hier ook nog een blokfluit liggen. Echte hona. Nu zelfs dat liedjes kan ik nog beter. Ja, zegt die Pista. En Mascotte zegt: Ik heb Alte blokfluit, Ook een hele mooie. En Dwight die zegt: Ik heb nog mijn Aurora blokfluit liggen. Die ik in de eerste klas, wel lager lagere school had. En uh, Els zegt: Ja, precies, dat was het. Een Alte blokfluit is het te schuil van mij een dread die zegt oh nee ik vergis mij het is een Alexander Heinrich sopraan blokfluit ja maar waarom heet het eigenlijk blokfluit dat wil ik toch eens even van jullie weten blokfluit waarom heet uh, sommige mensen blokhuis omdat ze een vierkant huis wonen dat is al best ik weet het niet hebben we het toch wel eens over huizenblokken? Ja, uh, ik weet niet. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Uh, nee, ik vergis me ik zeg dingen. Ja. Zo prauwblok. Uh. Ja, en als je een hele grote blokvlaart hebt, Ja, dan heb je natuurlijk een hele laag warme metoe, maar dan moet hij wel op hout wezen. Ebbe hout. Of van essenhout. Maar honiehout is taboe. Hè? Dat, dat worden de regenwouden door, door, door uh, plat gekapt. Je kan ze ook maken van beenderen. Een blokvlaat van beenderen. Ja. Ja. Dat zou ook kunnen. Of zo'n uh, bamboefluit uit China of Japan. Dat klinkt toch helemaal uh, lollig. Die zijn nog hoger. Oh, ja. Maar weten jullie waarom een blokfluit een blokfluit heet? Ik zou het best willen weten. Waarom heet een blokfluit een blokfluit? Ja, waarom heet een blokfluit een blokfluit? Waarom uh, heet Kees Driehuis Driehuis? Woont hij in drie huizen? Hij heeft een huis waar hij gewoon in woont. Hij heeft een uh, vakantiehuis. En hij heeft ook nog... Een ouderlijk huis, ja, dat zal het dan wezen. Een ouderlijk huis, daar wonen zijn ouders. Kees Driehuis, wie was, dat? was dat niet die man die twee voor 12? deed? Dat zou heel goed kunnen, ja. Die heet Kees Driehuis. Maar ja, een je blokhuis, blokhuis. Maar ik heb het over een blokfluit, hè? Niet over een blokhuis, maar over een blokfluit. Dan vraag ik me af, waarom heet dan een blokfluit een blokfluit? Kennen een van jullie mensen op de chat? Dus even luid en duidelijk uitleggen voor je, hapie. Ik zou wel eens willen weten waarom een blokfluit blokfluit heet. Ja, dat al die dingen. En mijn blokfluit die zegt nee. Ja, ik kan er niet om die blokfluit vragen, want die geeft alleen maar een hele andere antwoord als ze erop blaast. Inderdaad, datablokje in het, data het mondstuk komt. De naam. Oh. Hier zit het ook, maar die is van plastic. Een plastic blok. Maar origineel zijn ze hout, dat weet ik. Want ik heb ook op school gezeten. En uh, ik weet, kinderen van school uh, nableven om blokfluitles te nemen. Het was niet verplicht, maar werd mij ook gevraagd. Maar ja, je had geen zin in een Waarom niet? Ten eerste waren er meer meisjes dan jongens die dat deden. Nou, dat vond ik al niks. Het is dus alleen maar meisjes. En het was ook nog in mijn eigen tijd. Maar dat was wel bij mij helemaal heilig schennis. School. Ik heb nooit van school gehouden. Ook niet op latere leeftijd. School. Uh, vloeken in de kerk nablijven. Uh, uh, uh, uh. Bijvoorbeeld de schooltuintjes hadden wij elke woensdag schooltuintjes. Dat was dan in je eigen vrije middag. We hadden elke woensdagmiddag vrij. En als je dan schooltuintjes had, was dat niet onder de les? Nee, dat was het in je eigen vrije tijd op de woensdagmiddag. Dan dacht ik hier aan ja, mijn hol en dan zit ik nog op school. Ja, goed, je zit dan in die schooltuin, dat was tegenover de school... Dat was een heel groot plein en dat was één grote schooltuin. Tegenwoordig, dat is in Duimdorp dan. Hè. Tegenwoordig is een sportcomplex, een tennisbaan zit er en weet ik wat er allemaal nog zit. En die school is afgebroken. Dus er zit geen school meer. En... Eh, Dat ding leg je, want uh, de, de buren worden helemaal gek van mij. Het is nu vijf voor twaalf. Oh, wat gaat dat hard? Wat gaat dat hard, lieve mensen? Jeetje, mina, nou ah, ja, ah, ja, goed. Ja, het blokje van een monster komt eraan. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Zullen dat klopt. dat hier ook in gemaakt hebben? Ja, Nee, die zitten er echt in, inderdaad. En dat maakt het specifieke geluid. Kan die ook uit elkaar? Ja, hij kan uit elkaar. Verhip. Hij kan uit elkaar ook. Ja. Nu heb ik twee. Eh, Gat van met een gondomme spuga. Eh, vandaar dat zo'n stokje om hem schoon te maken. Zullen ah. dus even kijken hoor, als ik erin kijk, dan moet ik natuurlijk niet om mijn kijken. Ik kijk, krijg altijd kwijt op mijn bril. <laughs> Maar die keer schoonmaken. Hè? Want het is natuurlijk niet zo fris. natuurlijk, Ze dus moet je af en toe uitkoken. Of zo. En een blokfluit in de, in de vaatwasser. Laat vaatwasser. me niet zo handig. Als je een houten blokfluit hebt van 400 euro. Om hem in de vaatwasser te stoppen. Ik denk dat, dat, die, dat, die, dat, die, dat die muzieklerares je om de oren mept. Met een... Met een uh, baritonblokvlaart om je oren nept. Oh, en die komt hard aan, hoor, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Oh Jezus, wat gaat zo uurtje snel, We hebben nog drie minuten. Drie minuten. Uw tijd is zo om, wat is een uurtje eigenlijk kort, hè? Ja, daar wordt toch zo verdrietig van. Nog zo uurtje zo snel omgaat. Ja, maar goed. Oh met al, zeg ik, Danny, als je luistert... Uh, voor harte beterschap, voelt je niet lekker weet het. Als je luistert, voor harte beterschap. En we zien elkaar uh, mm, van de week. Je weet het je weet wel van, ja. En uh, zo zeggen luisteraars... ...allemaal bedankt voor het luisteren. We zeggen tot uh, volgende week. Nu is het uh, even kijken, volgende week is het de... Uh... Vrijdag 11 augustus zijn we er weer na Els met natuurlijk keletspraat. Ja, dan moet de volgende twee minuten ook nog vol praten. <lacht> dan draai ik ondertussen ja. even een uh, lekker checkje. Ja, zet even de chat even nog eens een keer om. En, uh, even u nog een goede nachtrust toe. Ja, la, la la la Nou, kijk hoor. Ja, ja zo. Eh, en dat zegt eh, Dirk. Ik denk dat. De fluit dan blokt. De fluit die blokt. Ja, wat blokt die dan, denk ik? Eh? De fluit. De fluit, de fluit, de fluit en de ander sloeg de trommel. Daar kwam de zijn jager, jager aan en die heeft er een geschoten. Die heeft een blokfluit neergeschoten. Of was het een, nee, dat waren konijntjes of haarsjes, weet ik veel. Uh, ja, en die schoot dan een blokfluit dood met zijn jachtgeweer. Of hij schoot met zijn blokfluit een jachtgeweer neer. Nee, ik ben een beetje in de war, jongens. Sorry, ik ga wel eens door elkaar. Ja, nou ja, jongens. Willem de Ridder zou zeggen: Dag, lieve schatten. <laughs> ja, en die krijgen we straks weer uh, uit het archief. Willem de Ridder met misschien wel weer een spannend sprookje. Want vorige week heb ik een paar sprookjes zitten luisteren. Tetetetetet. Met Wilhelmus en Mussolini, weet je wel. Ja, dat is wel leuk hoor. Dat was vroeger op de VIPRO-radio, hè. Dus dat werd dat uitgezonden. En dat is echt hartstikke gezellig. Nou, beste mensen, lieve vriendjes en mensen buiten de chat die al luisteren. Bedankt voor het luisteren, ik hoop dat ze het hartstikke leuk vond. Ik vond het in ieder geval wel hartstikke gezellig. En alles nogmaals bedankt voor jouw uitzending hiervoor. En eh, tot ziens. En dan zie ik hier zo: zie ik Gypsy Star op een filmpje. En nou Jaap, en dan zit ze op de te blazen in haar zwembad. Oh, dan mag ik dan wel even. Bedankt voor het luisteren. Dat was Gypsy Star, met alle eentjes zwemmen in het water. Graag tot de volgende keer.